5 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Het nieuwe pensioenakkoord heeft de gelederen binnen de FNV niet kunnen sluiten. De twee grootste FNV-bonden, Abfacabo en bondgenoten, vinden de toezeggingen van minister Kamp onvoldoende. Ze zeggen dat er weinig mensen in aanmerking komen voor de regeling waarbij ze kunnen sparen om toch op hun 65ste te stoppen met werken.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 En van de Goedemorgen, het is vandaag woensdag 14 september en u luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Elke woensdagochtend tussen 4 en 6 brengen wij u het laatste nieuws van vandaag de dag van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Ja, en gaan we ook proberen iedereen weer wakker te bellen... We moeten ze allemaal weer opnemen. En dat niet alleen. Er zijn ook meteen twee studiogasten hier in de studio. De een is politicoloog, bestuurskundige en liberaal. De ander werkte tien jaar lang voor de Telegraaf. Samen schreven ze de twee een boekje... dat we in bed, op het toilet of in bad kunnen lezen. Vanmiddag wordt het in Den Haag gepresenteerd... en krijgt Alexander Pechtold het eerste exemplaar overhandigd. Rob Sebes en Lennart Salemink, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Politiek voor in bed, op het toilet of in bad... Dat is toch wel een mooie titel om mee te beginnen? Het is een hele mooie titel. Het uh, gaat erom dat iedereen het moet kunnen snappen. Dus het is een boek over politiek. Uh, maar niet iedereen heeft de tijd om een boek van 200 pagina's door te worstelen. Dit zijn wel 160 pagina's, maar je kunt alles los op twee of drie pagina's even een kort stukje lezen. En op die manier uh, snap je de hele politiek als je op een gegeven moment het hele boek door bent. Het is, een, het is een boek uit een reeks. hè? Er is ook uh, psychologie en filosofie van dezelfde variant. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Uh, nou, uiteindelijk, ik ben politicoloog en wij zijn allebei druk bezig met de politiek... Uh, Rob is ook uh, politiek journalist geweest. Uh, dus wij wilden graag gewoon iets over de politiek juist vertellen. Om, uh, omdat het uh, ons aangaat. En Rob is, het is een toegankelijke kijk op het nieuws. Zitten mensen daarop te wachten? Nou, wij we zien wel uh, als we met mensen spreken in het land. Uh, op verjaardagsfeestjes of in sportkantines. Dat mensen heel veel interesse in politiek hebben altijd. Iedereen heeft wel iets met politiek. Net als met sport eigenlijk ook. Dus uh, wij willen die mensen ook iets meegeven. Dat is heel makkelijk. Dus... Uh, ja, op, op feestjes dat boekje uit, uit de binnen zou kunnen trekken en kunnen zeggen, nou... oh ja, dat, dat ene onderwerp ging daar en daar over. Dat, dat zit zo zo in elkaar. Dan heb je echt gewoon heel snel een beeld van... Een bepaald onderwerp, wat je, wat je wil weten. U bent nu zelf uh, politicoloog. Wordt u dan ook vaker aangesproken: van, kunt u het niet toegankelijker maken voor mij? Nou, mijn collega's politicoloog, ik, ik ben slechts journalist geweest. Uh, nee, maar men, mensen willen gewoon weten hoe het zit. Hè? Dus, dus dat willen we ook bieden. Dus ook voor, voor, voor ouders met kinderen, leerlingen op middelbare scholen, maar ook studenten. Je kunt heel snel bij ons terugvinden in het boekje Hoe Nou dingen zitten. Maar zie je het als je morele plicht dan ook om, uh, om het toegankelijk te maken? Nou, eigenlijk wel ja, want uh, de, de politiek is in Nederland natuurlijk behoorlijk op drift geraakt de laatste decennia. Uh, we hebben heel veel verkiezingen gehad de laatste jaren, heel veel kabinetten, dus mensen willen wel weten waarom gebeurt het allemaal in Nederland. Dus die basiskennis wil je bijspijkeren. Ik had zelfs hier en daar een beetje het idee dat er sommige Kamerleden die net nieuw in de Kamer waren misschien wel eens een keer het boekje zouden kunnen doornemen. Dat zou goed zijn. Goeie suggestie, ja. Maar wat ik ook wel in mijn omgeving merk is dat veel mensen zeggen van ik weet niks van de politiek en ik denk dat dat niet terecht is. Dat veel mensen hebben natuurlijk... We hebben een mening over politiek. Politiek gaat iedereen aan. En door dit boekje zeg maar af en toe even op te zoeken van wie was Den Elna nou eigenlijk... of wie was Thorbecke nou eigenlijk, snap je ook echt uh, wat het is... en kun je je eigen geheugen even snel opfrissen. En dan hoef je ook niet meer te zeggen dat je de politiek niet snapt... want uiteindelijk moet iedereen de politiek natuurlijk kunnen snappen. En ik denk dat dat nog wel een beetje het doel is van het boek. Iedereen moet het kunnen snappen. En als je dit boekje leest, snap je ook de context van de politiek. Ik citeer heel even uit de inleiding. Degene die een paar paragrafen willen overslaan, kan dat met een gerust hart doen. Klopt, ja. en dat is omdat ieder stukje los van elkaar leesbaar is. Dus we hebben het zo geschreven dat als je alleen iets over de L wil weten... dan kun je dat stukje openslaan en dan uh, ben je op de hoogte over de L. Als je al iets weet over bijvoorbeeld uh, een andere hoofdstuk... over, nou, laten we Van Mierlo noemen... dan is het niet nodig om dat stukje ook nog te lezen. Maar welk hoofdstuk moeten ze nu echt niet overslaan? Het hoofdstuk waarvan ze nog denken van, goh, uh, wie is dat eigenlijk? Ja. En jullie hebben zelf geen favoriet... Ik heb allerlei favorieten. Ik denk dat wat ik zelf uh, belangrijk vind is dat de context begrepen wordt van de politiek. En daarom hebben we er stukjes in gedaan uh, waarin we tijdsvakken beschrijven. De eerste is de start van de democratie. En de laatste is het tijdperk van uh, de politieke moorden en nieuw rechts. Waarin we eigenlijk nu nog leven. Ik denk als je de politiek wil snappen, dan moet je de context van de politiek snappen. Dus dan zou je juist die tijdsvakken moeten lezen. Ja, straks spreken we verder uh, met Lennart Sademink en Rob Sebes. Want wat is er eigenlijk veranderd sinds doorbekken in 1848 onze grondwet uh, onder wet ontwierp. Uh, u hoort het zo meteen in nu al wakker, nu eerst het krantoverzicht en daarvoor is Chris aangeschoven. De kabinetsplannen zorgen ervoor dat vandaag wel een hele opvallende groep gaat demonstreren. In Spits is te lezen dat advocaten, notarissen en zelfs rechters de straat op gaan. Zij komen in actie tegen de verhoging van de kosten voor rechtszaken.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 In 1997 werd de haven in de Zuid-Hollandse plaats Tullendam... bijna 500 kilo van de oud-bevelhebber onderschept. De onthulling komt voort uit een geheim diplomatiek bericht uit juni 2006... van de Amerikaanse ambassade in Paramaribo. De tijd dat het gewone volk klakkeloos overnam wat wetenschappers zeiden... is compleet voorbij. Zo valt te lezen in het NRC Next. Vooral op het internet schieten de zogenaamde reaguurders op alles waar ze ook maar twijfels bij hebben... en weten zij het ook altijd beter...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 En tot zover het, het nieuwsoverzicht met Christel van der Meer. Dank je wel. En straks kom jij nog terug bij ons voor het uh, nieuwsminuutje. He, straks hebben we het nog over de nieuwe glossie van NRC. En ook hebben wij nog studiogasten in onze studio. Rob Sebes en Lennart Salemink. Ze hebben een boek geschreven. Politiek dat je kunt lezen in bed, op het toilet of in bad. Maar eerst Agda en een Munnik met Ik wou dat je een vreemde was. Ik wou dat je een vreemde was. Dat je een vreemde was, dan kon ik je ontmoeten. Ik zei het, ik zag je Me romantiek, dat wat we samen hadden: van hier en daar de wereld. En het was goed. Ik wou dat je een vreemde was. Ik wou dat je een vreemde was. Ik wou dat je een vreemde was. Had ik je net ontmoet? En ik zou zeggen. Hé, hey, hoe heet je ook alleen? Neem er een, het is van mij. Ik hou je vrij. Wat doet een prachtvrouw zoals jij? In een kroeg als deze.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 de in het leven dat we leiden Ik wou dat je een vreemde was, het zou maar over jou gaan. Akda en de Munich horen je bij nu al wakker. En het is een komen en gaan van titels op de tijdschriftenmarkt... waar de een dankzij tegenvallende verkoopcijfers moet stoppen... wordt aan de andere kant zo weer een nieuw tijdschrift gelanceerd. En vanaf deze week geeft ook het NRC Handelsblad een eigen tijdschrift uit. En wel onder de naam Deluxe... krijgen de nrc levers van maandelijks een glossie bij hun krant. Wilfred Mons is hoofdredacteur van NRC Deluxe. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het voor een blad, Deluxe? Um, de luxe is, uh, nou ja, de, jullie zeiden net al, uh, het nieuwe uh, magazine van NRC. Um, en eigenlijk hebben we gezegd van het centrale thema waar het allemaal om gaat, is intelligente luxe. Dus uh, we gaan het over luxe hebben, maar wel op een manier die past bij het NRC. En kunt u voorbeelden geven wat voor intelligente, lu intelligente luxe? Nou, wat we, wat we hebben gedaan is uh, dat we hebben gezegd van oké, okay, uh, we willen uh, iedere maand met thema's gaan werken. Uh, ook omdat dat uh, maar aansluit bij, uh, bij de adverteerdersmarkt. Um, maar we gaan er wel zeg maar, een extra lading aan geven. Dus uh, de editie die aanstaande zaterdag uh, bij het NRC zit, die uh, heeft als thema mode. Uh, maar daarvan hebben we gezegd van oké, okay, uh, daar willen we dus een extra laag aan geven, een extra verdieping... En dat doen we door gastredacteuren uit te nodigen... die binnen de WAP-formule zoals wij die ontwikkeld hebben... hun eigen keuzes op een aantal uh, onderdelen mogen maken. En uh, voor deze eerste editie, die dus zaterdag verschijnt... Uh, hebben we de uh, modeontwerper Dries van Noten uh, als gastredacteur gevraagd. Uh, en die vond het ook erg leuk om daar aan mee te werken. En wat je dan dus krijgt, is uh, uh, dat hij een aantal keuzes kan maken. Zo zit bijvoorbeeld in iedere editie uh, zit een reisverhaal. Uh, en uh, Van Noten heeft ervoor gekozen... om uh, te zeggen van nou, een van mijn favoriete bestemmingen uh, waar ik altijd veel inspiratie uh, op doe is Venetië. Uh, en om die reden hebben wij dus dan een verhaal gemaakt over Venetië en daar ook een van, hun, uh, een van zijn favoriete auteurs naartoe gestuurd. Maar het is niet zo dat het één overkoepelend thema heeft elke editie? Uh, het heeft één overkoepelend thema, uh, maar die koppelen dus aan die gastredacteur en binnen dat thema maakt hij dan een aantal keuzes. Um, uh, die net weer iets verder af kunnen staan van, uh, uh, van het thema, zoals in dit geval uh, bij mode, dat je zegt van ja, uh, uh, dan kun je natuurlijk een magazine maken dat van de eerste tot de laatste pagina volledig over mode gaat. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, ja, uh, met 300.000 abonnees en ongeveer twee meelezers bereik je bijna een miljoen mensen in Nederland. En we willen voor die, uh, voor die hele breedte van die doelgroep we het magazine interessant houden. Dus omdat van de eerste tot de laatste pagina, alleen maar uh, over mode uh, te gaan schrijven. Uh, dat vonden wij uh, te beperkt, te, te eng. Uh, dus om die reden uh, uh, gaan we dan iets verder van het thema af. Uh, maar houden we het wel bij elkaar door middel van die En Wat zijn nog meer mogelijke thema's die jullie willen gaan behandelen? Uh, de volgende editie, die in oktober verschijnt, is uh, het thema uh, wonen, design en architectuur. Uh, en ik kan alvast vertellen dat uh, de gastredacteur die daar zijn medewerking aan wil verlenen, is uh, Rem Koolhaas, uh, nou ja, de bekende architect. Uh, en de laatste editie van dit jaar, die eind november gaat verschijnen, uh, die in het teken staat van de feestdagen. Uh, daarvoor hebben we Eva maria Westbroek uh, als, uh, als gastredacteur uh, aan ons weten te verbinden. Gaat de prijs van de NRC nu omhoog, nu de maandelijks een glossje wordt bijgevoegd? Nee, dat, dat zou eigenlijk wel een goede zijn. Nee, dat, uh, dat gebeurt absoluut niet. Uh, het is echt een, een extra service aan de lezer. Uh, dat blijkt ook uit onderzoek dat uh, uh, uh, het, het, het mensen eigenlijk toch ja, ook wel verwachten... Uh, uh, dat een krant uh, één keer in zoveel tijd uh, een magazine uh, ook meestuurt. Dus in die zin uh, uh, betaalt de lezer er niet voor... Um, uh, Nee, het is, de prijs blijft hetzelfde. En staat hij vol met advertenties? Hoeveel pagina's advertenties staan erin? Er staan uiteraard veel advertenties in. De eerste editie is in totaal 72 pagina's, waarvan 24 oh, uh, pagina's. En dat advertenties. verdient zich zoveel terug dan? Uh, nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk de doelstelling. En uh, uh, ja, we zijn, uh, we zijn heel blij dat in die eerste editie uh, al zoveel uh, advertentiepagina's staan. Dat overigens allemaal uh, betalende adverteerders zijn. Um, en uh, nou ja, uh, het, het blijkt ook wel, uh, dat is natuurlijk het mooie van de doelgroep van NRC. Uh, dat heel veel adverteerders uh, uh, op voorhand al zeggen van ja, uh, uh, als ik bijna bij een miljoen mensen in Nederland terechtkom. Uh, uh, uh, uh, in die doelgroep, uh, daar wil ik graag uh, daar wil ik bij horen, daar wil ik in staan. Nou dit jaar dus de NRC Deluxe maandelijks. We gaan het in de gaten houden en vanaf zaterdag verschijnt de nieuwe glossie bij het NRC Handelsblad. Hoofdredacteur Wilfred Mons, dank u wel. Oké, okay, goedemorgen. En u luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Het is van nu 16 minuten over vijf. En in de studio hebben wij twee gasten. Rob Sebes en Lennart Salemink. Ze schreven het boek Politiek voor in bed op het toilet of in bad. Dat vanmiddag in Den Haag wordt gepresenteerd. Nogmaals welkom. Merci. Ja, dank. In het boek leggen jullie uit hoe ons politieke systeem bedoeld is. Maar ook vooral hoe het nu functioneert. Hoe is dat veranderd? Is er zoveel veranderd? Ik denk dat uh, wat er niet zo leuk is... Om te snappen is dat Nederland niet van de een op de andere dag democratisch is geworden. Dus wij beginnen in 1848 met de start van de democratie in het boekje. Um, maar destijds was er bijvoorbeeld nog geen algemeen kiesrecht. Er was alleen mannenkiesrecht en alleen voor de rijkere mannen was er kiesrecht. En wat ook interessant is om te snappen is dat er toen nog geen politieke partijen waren. Dus zeg maar de vorm waarin echt iedereen mag stemmen en dat er brede politieke partijen zijn met lijsttrekkers en, en, en fractiedisciplines, zoals we dat noemen. Dus dat je je allemaal ook houdt aan de partijlijn. Dat is eigenlijk pas iets wat we kennen sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar zijn er ook overeenkomsten tussen toen en nu? Nou, in die zin uh, de, de, de woeligheid van de politiek. Uh, wat, wat ons opgevallen is dat je al in het begin van, van de Nederlandse democratie al kabinetscrisis had, uh, discussie over het koningschap. Nou, dat is deze week in Nederland heel actueel. Dus die parallellen zijn heel duidelijk aanwezig. Door de jaren heen, door de eeuwen heen, zie je gewoon altijd gedoe in de <coughs> Nederlandse politiek. Dat valt wel op. Lennart, jij bent politicoloog, bestuurskundige. En dus vraag ik me dan eigenlijk wel af of jij nou in de huid van Thorbecke zou kunnen kruipen. Over welke uh, huidige verandering zou Thorbecke nou het meest verbaasd zijn sinds de oprichting van die grondwet? Ik denk dat hij het meest verbaasd al geweest zou zijn over dingen die misschien nog net iets in het verleden zitten. Dat het is juist die partijvorming en dat je als lijsttrekker van de grootste partij de premier wordt. Dat was vroeger echt uh, absurd om te bedenken dat dat zo zou zijn. Ik denk dat dat de belangrijkste verschillen zijn met hoe Torbek het heeft opgericht en hoe het nu is. En is er een verandering waar wij als Nederlanders best een beetje trots op mogen zijn? Ik denk dat er heel veel is om trots op te zijn, zeker in die afgelopen ontwikkeling. Ik denk als je het begin van het boek leest en je denkt na nou, over wat je nu hoort over bijvoorbeeld uh, de Arabische landen. Uh, dat je wel een aantal overeenkomsten ziet. En dat je daarin ook ziet van uh, wat Nederland uh, aan kennis daarover kan hebben. Om, uh, hoe dat gaat zeg maar, in het beginjaren. Ja, en uh, wat pakken, hoe pakken we dat op dan? Hoe is dat te zien nu uh, in het huidige klimaat? Uh, nou, dus bijvoorbeeld... Uh, de, de overeenkomst zeg maar met minderheidsrechten die nu langzaam worden gegeven in Arabische landen, uh, revoluties. Uh, rustig aan staatshervorming, zoals in Marokko, dat je niet van de een op de andere dag een revolutie hebt, zoals destijds in Frankrijk. Maar uh, rustig aan een, een staatshervorming waarbij de koning steeds macht inlevert. Dat heeft eigenlijk bijvoorbeeld veel parallellen met hoe Marokko uh, dat doet. En daarover kun uh, je natuurlijk kennis uh, overdragen. In het boek is er ook heel veel aandacht voor recente politieke ontwikkelingen. De opkomst van Pim Fortuyn Geert Wilders. Ineens waren heel veel Nederlanders betrokken bij de politiek... terwijl ze daar eerst minder interesse in hadden. Wat heeft dit nu betekend? Nou, Het is wel een uh, soort ja, revolutieachtig iets geweest, denk ik, uh, de laatste tien jaar. Uh, mensen waren de, de, de, de Haagse politiek waar ze zat. Uh, we hebben acht Paarse jaren gehad die uh, op zich in economisch hele mooie tijden waren. Maar toen het economisch minder ging... Uh, en paars uh, minder populair werd, toen uh, kregen we toch het gevoel in Nederland van... ...hé, hey, uh, de gewone burgers willen meer te vertellen hebben in, uh, in Den Haag. En uh, daar hebben we dus diverse lieden, uh, zoals in de helaas vermoorde fortuin En later natuurlijk ook uh, uh, Wilders we hebben daar uh, dankbare gebruik van gemaakt. En, en ook nog even naar het laatste hoofdstuk uit uw boek, het, uit jullie boek. Het heet VVD voor het eerst een grote partij, de grootste partij. Ja. Is dit zo bijzonder dat dit het laatste hoofdstuk verdient? Nou, het is de afronding van dit boek. Omdat we nu in dit, dit tijdperk nog helemaal zitten. We hebben pas een jaar, een, nog geen jaar, een nieuw kabinet. Dus, uh, en VVD heeft natuurlijk altijd geworsteld. Uh, als, als derde stroming. We hebben dus natuurlijk in Nederland de Christendemocraten. Eh, CDA uh, de laatste jaren. We hebben natuurlijk de, de, de Socialisten uh, gehad. de Partij van de Arbeid. En de Liberalen zijn altijd een beetje de, daarvan de kleinste club geweest. En nu ineens, ook door die... Door die Politieke ontwikkelingen van de laatste jaren zijn ze de grootste geworden. En dat is toch opmerkelijk eh, als je ook ziet dat Wilders aan de rechterkant ook groot geworden is. Dus er is kennelijk heel wat gebeurd bij de Nederlandse kiezers de afgelopen jaren. Mm -hmm. Lennart, als je nou voor, stel dat je nou vervolgens zou moeten schrijven, hè, wat denk mm -hmm. je dat dan het eerstvolgende hoofdstuk zou zijn? Dat vind ik een hele goede vraag. En het is ook denk ik, um, we, we hebben er ons wel aan gevraagd, maar het is heel moeilijk om te beschrijven welk tijdstip je nu exact zit. Mm -hmm. Ik denk dat. Wat tekenend zal worden is het, uh, dat de politiek de komende jaren, net zoals in de jaren tachtig, in het teken zal staan van bezuinigingen en van herstructurering, uh, economische herstructurering, omdat we de crisis moeten gaan terugbetalen. Ik denk dat dat het meest dominant wordt. Misschien uh, dat er iets gaat gebeuren met Griekenland of met de euro. Ik denk dat dat vrij dominant wordt in het politieke debat de komende jaren. Nou, straks praten we met jullie verder over de staat van het Nederlandse politieke systeem. Uh, dat straks in al wakker Bedankt dat jullie er nog zijn. Tot straks komen we bij jullie terug. Bes en Lennart Salemink. Nu eerst, de Beatles, come together. Come Together van de Beatles. Het is nu 25 minuten over vijf. Voor veel mensen begint de dag nu, maar voor sommigen komt hij nu pas ten einde. Zo zullen er vast en zeker mensen zijn die nu pas de kroeg, discotheek of kantine uitkomen rollen. En wat is er nou lekkerder na een paar biertjes dan een goede bak kapsalon? Maar ja, wat is het nu precies? En waar komt deze gekke snack eigenlijk vandaan? Onze verslaggever Pieter van der Kruk zoekt het uit tijdens het ontbijtje met een echte kapsalonkenner. Ik ben broodje nuchter, net mijn bed uit en toch loop ik op dit vroege tijdstip met een bak dampende kapsalon met extra knoflooksaus door Rotterdam. Ik ga namelijk ontbijten met Paul van der Laar, hij is de stadshistoricus van Rotterdam. En hij dook in de bijzondere geschiedenis van deze snack. Nou, en daar kan ik natuurlijk niet met lege handen aankomen. Nou, de, ik zie in ieder geval dat de knoflooksaus er apart is bijgeleverd. Ja, het ruikt naar knoflooksaus, dus dat is in ieder geval uh, iets. Dan komt de geur uh, komt al uh, helemaal naar boven. Dat, uh, en, ja, een echt smakelijk praatje wordt het niet, want dat is natuurlijk al opvallend. Als je die kapsalon ziet, dan denk je van wie geëet zo'n ding? Ik zie patat, ik zie gesmolten kaas, ik zie shawarma vlees... En ik zie de uh, groenten, schijf van vijf. En het zit allemaal in een, in een aluminium bakje. Ja, klein formaat kapsalon. Aan de Schiedamseweg, daar, zit een, uh, een, daar zat een kafedische kapper... Uh, Gomes, Nathaniel Gomes, Tati, kapsalon Tati. En die had regelmatig, bestelde regelmatig... bij zijn buurman uh, uh, Friet en Schwarma. En op een gegeven moment zei hij: van Ja, dat is toch eigenlijk wel een beetje. Het beetje, begint een beetje te vervelen. Kun je dat niet eens wat, wat anders doen? Nou, toen hebben ze, is hij wat gaan experimenteren. En met kaas erop. Ha? Weet je wat, Laat er kaas erop gooien. Ja, kaas, lekker. En, en, en saus. Dat doe je in een. Wat je typisch in een tent ziet van die overtjes. Omdat. Om om, normaal gesproken om die broodjes warm te maken. Dan gaat het een paar minuten in. Dus die kaas die smelt die, als het ware, waardoor er een sompige massa ontstaat... dat ziet er ook niet uit. Ijsberg, sla, komkommer gaat er dan overheen. En dan komt de echte killer, dan komt de shuarba saus. De zwarma saus gaat er dan overheen met sambal. En die zorgt dus voor een combinatie van vet en, eh, en, en, en, en, en pittig. Nou, als je dat zo ziet, als je de foto's kijkt, dan denk je... nou, wie gaat dan in godsnaam eten? gaat vanmiddag een lezing geven over de, over de kapsalon en over de snacktrends in Nederland. Wie komen daarop af? Ik heb geen idee wie er in de zaal zit. Men heeft wel gevraagd aan mij van de organisatie, omdat de Erasmus Universiteit nogal veel buitenlandse studenten heeft... die zo geïnteresseerd zijn in het fenomeen, of ik het in het Engels wil doen. Dus ik verwacht morgen een, uh, eigenlijk het uitverkocht huis met allemaal uh, internationale studenten... maar ook mensen uit de stad die komen luisteren. Het gaat dus in het Engels. Spreekt u dan over een barbershop of uh, gewoon een capsalon? Nou, in het Engels zeggen we, ik noem het gewoon een capsalon. En, uh, want zo wordt die ook in New York genoemd. Want er is namelijk een tent in New York die ook de capsalon verkoopt. En wat als je natuurlijk zegt van nou, uh, ik begin natuurlijk wel, want het is een funny name. Uh, uh, have you ever eaten a hairdresser? You stupid. Nou begin ik natuurlijk. Hè? En vindt u hem lekker? Nou... Laat ik het zo zeggen, ik hou niet van dit soort uh, uh, uh, vette snacks. Dat komt ook omdat, ja, ik ga niet meer zo vaak uit. Ik zak niet meer zo vaak door, uh, zoals vroeger in mijn studententijd. Dus de behoefte aan dit soort eten is, uh, uh, je doet er mij geen plezier mee. De stadshistoricus verwacht een volle zaal, maar het is nog vroeg. Dus wilt u erbij zijn, kijk op de site van de Erasmus Universiteit, EUR.nl. Het is tijd voor het nieuwsminuutje en daarvoor is aangeschoven Christel van der Meer. Het nieuwsminuutje. Bij een treinongeluk in Zuid-India zijn acht doden en tientallen gewonden gevallen. Een trein botste bovenop een andere trein die voor een rood sein stond te wachten. De Indiaanse regering doet onderzoek naar het ongeluk. Als het aan vvd corrivé Hans Wiegel ligt... heeft burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfse zijn langste tijd als burgemeester wel gehad. Dit is vandaag te lezen in De Telegraaf. Volgens Wiegel is een goed Tweede Kamerlid... niet per definitie een goede burgemeester. Hij ziet voor Wolfse dan ook meer een rol weggelegd... in de Raad van State. Taliban-strijders hebben vannacht de Afghaanse hoofdstad Kabul aangevallen. De Amerikaanse ambassade en het NAVO-kantoor... zijn door de Taliban beschoten. Bij de aanvallen zijn twee burgers, vier politiemannen en een onbekend aantal strijders omgekomen. Het is de derde grote aanval sinds juni. De Nikkei is geopend in het groen. Inmiddels staat hij op een lichtverlies van 0,2 procent. Dankjewel, Christel. En voor het laatste weerbericht bellen we vandaag voor het eerst met uh, Stijn van Antwerpen... die de barometer en thermometers al in de aanslag heeft in nu al wakker. Goedemorgen, Stijn. Zeg het maar. Wat doet het weer vandaag? Goedemorgen. Ja, inderdaad. Het is... Uh... Het is wat herfstachtig vandaag. Um, we zien eigenlijk een soort van tweedeling in Nederland vandaag. Met in het noorden ja, toch wel de meeste bewolking en kans op wat regen. Dat geldt overigens ook voor het westen van het land. Maar kijken we naar het zuiden van Nederland en het oosten. Ja, daar zien we toch wel de beste papieren voor vandaag. Ja, misschien daar ook wel kans op een enkel buisje. Maar de temperatuur die weet daar ietsjes hoger uit te komen met een graad of 18 ja, gaan we verder naar het noorden. dan is het maar een graad of 16 naar de wind. Die is aan de kust vrij krachtig tot krachtig. En in het binnenland is die vrij krachtig, nou, misschien uh, later, zwart tot matig. Dus hij neemt wel af, zoals dus we de afgelopen uren hebben gehad aan wind. Ja, dat zal de komende uren toch wel wat minder gaan worden. Nou, vandaag zien we dus nou, echt een tweedeling. Gaan we naar vanavond en vanavond, dan heeft nog steeds uh, het noorden kans op de regen. En het zuiden een temperatuur van zo'n 10, 13 graden, maar daar dus ook meer opklaaien. Maar is het normaal voor medio september, wat je nu vertelt, 13 graden? Dat is toch best wel koud voor september, of niet? Ja, dan hebben we het over de nachten. Dus uh, ja, dat is op zich wel zacht voor de nachten. Kijk, we gaan nu ook weer... Uh, kijk, de, de nachten die worden weer wat langer. Hè? De, de zon die gaat weer wat later op. Dus dan heeft de temperatuur zodat het dus nog niet overdag is en de zon nog niet schijnt, meer kans om verder te dalen. Dus dat gaan we de komende dagen wel merken, met name in het weekend. Dan lijkt de temperatuur echt weer als het minimum uit te komen rond een graad of 6. Nou, dat zijn echt wel koude nachten. Uh, dan heb je het nog niet eens over de grondtemperatuur, want die komt dan zelfs uit rond het vriespunt. En de komende dagen wordt het overdag lekker weer? Ja, het lijkt een beetje door. Ja, donderdag en vrijdag op zich wel. Die uh, zullen de beste papier hebben qua uh, ja, uh, redelijk zomerweer dan. Laat ik het zomaar stellen. Want op donderdag en vrijdag weet als uh, gemiddelde temperatuur uh, uh, rond een graad of 18 te komen. Dus nou, dat is op zich wel lekker. Met daarbij dus ook flink wat zon. Uh, de neerslagkansen die zijn ja, vrij nieuw. Dus ja, waar praten we dan over eigenlijk? Nou, en ook de wind die is zwak tot maat. Een, een westelijke tot zuidoostelijke richting. Dus ja, met die zuidoostelijke stromen krijgen we een tijdelijk even... ja, een mm -hmm. net iets beter weertype naar ons toegevoerd. Oké. Okay, dus ja. dat is voor zich wel lekker. Ja, dankjewel WNL's Weerman Stijn van Antwerpen met het laatste weerbericht. Dankjewel. U luistert naar Radio 1, waar we in nu al wakker spreken met twee gasten in de studio. Rob Sebes en Leonard Saleming schreven het boek Politiek voor in bed, op het toilet of in bad. Rob... U schreef al eerder voor de Telegraaf en publiceerde onder eigen titel ook al een boek. Maar ik vroeg me eigenlijk af, waar had u meneer Salemink nou voor nodig? Nou, dat is een hele goede collega, een hele goede uh, politicoloog. Met een goede, goede visie op, uh, op de politiek, dus dat is altijd, altijd handig. En er zijn al zoveel geschiedenisboeken in Nederland. Wat voegt deze nog toe? Nou, ik denk dat wij toevoegen dat wij in, in één oogopslag uh, de belangrijkste thema's uit de Nederlandse politiek sinds 1848 uh, bieden. En wat is het verschil met de meeste boeken? Nou, dat wij het heel simpel uitleggen... en dat mensen meteen kunnen, kunnen doorbladeren naar hun favoriete onderwerp. Meneer Salemink, u bent uh, zowel bestuurskundige als politicoloog. Uh, moet dit boekje nou bijvoorbeeld ook tot lesstof gaan behoren? Want het is natuurlijk best wel chronoloos geschreven. Het is, voor, het is wel geschikt voor een studie, lijkt me. Ja, ik weet niet of het echt voor een studie voor, voor politicologie studenten... echt iets zou zijn. Ik denk wel dat het leuk zou zijn voor ze. Ik denk ook wel dat het bijvoorbeeld iets voor middelbare scholen... of iets dergelijks uh, zou kunnen zijn... Dat, de leerlingen die daar iets over willen weten of uh, geïnteresseerd zijn, daarvoor zou het absoluut een goed boek zijn. Want, want hoe doen we het eigenlijk internationaal gezien op dit vlak? Ik bedoel, hebben we de zaakjes een beetje, op, een beetje voor elkaar op bestuurskundig vlak? Qua kennis van uh, de studenten erover. Ja. Um, ik denk dat daar niet zo'n groot verschil is met andere ontwikkelde democratieën, ja. dat dat ongeveer hetzelfde is. Oké. Okay. Ja, maandagavond zag ik Frits Bolkestein bij Paul en Witteman. Mm -hmm. En die had het over de braindrain in de bestuurskunde. En voornamelijk in de, in de politiek, uh, ja. gewoon landelijk gezien. De intelligentia zouden het in ons land, uh, ja, die zouden niks te zoeken hebben in de politiek. Um, hoe, hoe staan jullie daarin? Ja, dat is de mening van, van Bolkestein. Uh, ik, ik vind, je moet gewoon goed kijken uh, wat heeft de politiek nodig. Wat, wat, wat willen de mensen, wat willen de politieke partijen. Er komen gewoon goede mensen naar voren. Of het dan intellectueel is of een bakker of een groenteboer. Dat doet er in wezen niet. toe. Nederland is ook een land waar iedereen gewoon zijn plek kan nemen in de politiek. Dat is een groot goed. Dat moeten we ook koesteren. En destijds was er ook een discussie uh, toen Fortuyn uh, in de politiek ging. Toen werd die professor Pim genoemd. Alleen er was wat... Uh, nou, dat was hij niet. Uh, precies. Er werd wat moeilijk over gedaan. Wat op Hans Wiegel zei. Ik snap niet waar ze zo moeilijk over doen. Ik ben zelf nooit doctorandus geworden. Uh, en dat was... Hij was politicus in de jaren 70 en 80. Dus ik, ik, ik weet niet... Ik, ik heb dat interview zelf niet gezien. En het boek nog niet gelezen. Gaat het zeker doen. Maar uh, op zich denk ik dat je doordelig ziet het heen, zowel wel universitaire als uh, niet-universitaire in de politiek hebt gehad. En dat is ook goed, want politiek moet iedereen zijn. Ja, ik vraag het jou persoonlijk. Jouw voorkeur heeft niet dat er uh, heel veel uh, beter opgeleiden in de, in de politiek zouden plaatsnemen. We kennen allemaal nog het uh, geval van oude bijvoorbeeld. Politici moeten uh, kennis van zaken hebben. Uh, en dat uh, is aan de kiezer verder denk ik ook om te beoordelen en ook aan politieke partijen om te beoordelen wie ze naar voren schuiven. Maar uiteindelijk moet politiek natuurlijk ook enigszins een vertegenwoordiging zijn van wat er speelt in het land. En daarvoor moet je wel goede kennis van zaken hebben, dus niet zomaar wat roepen. Maar het is niet zo dat het alleen maar voor universitair zou moeten zijn. Een grote boer in de Tweede Kamer? Nou, voor ons sluit ik niks uit. <laughs> ik weet niet, nou ja, kijk, dat zou natuurlijk kunnen als het bijvoorbeeld iemand is die heel erg uh, een idee heeft over hoe uh, de zelfstandige verder zich zou moeten ontwikkelen binnen de Nederlandse economie, bijvoorbeeld. Dan zou dat natuurlijk absoluut goed kunnen. Maar voor jullie zelf ambities om in de politiek te gaan? Ik bedoel, jullie hebben nu al een boek geschreven een flinke basis, toch? Geen commentaar. Nou, het, is, het is leuker om het te bestuderen en te bekijken en te analyseren, hè? in plaats van, denk ik, actief deel te nemen. En uiteindelijk is uh, politiek is voor iedereen. Dus het gaat ook niet om alleen voor mensen die de politiek in willen, denk ik. Maar juist voor iedereen die geïnteresseerd is. Dat ben ik zelf niet ieder geval heel erg. Nou, en toch hebben jullie zelf duidelijk ook een mening uh, over de staat van ons politieke systeem. Daar willen we het zo meteen nog graag met jullie over hebben. Onze studiogasten Rob Sebes en Lennart Salemink. Maar we gaan het eerst hebben over de dag van de democratie. Die is nog niet, maar dat is morgen. De vierde keer wordt die gevierd. Een belangrijke dag die internationaal op VN-initiatief gevierd wordt. En in Nederland wordt deze dag voorafgegaan door de Nacht van de Dictatuur. Kaus Veiling is de directeur van het Huis van de Democratie voor de Rechtsstaat. Organisator van Nacht en Dag. Goedemorgen, meneer Veiling. Goedemorgen. Wordt het veel onderdrukking en censuur aankomende nacht? Ja, daar gaat het inderdaad om. Want uh, je kunt democratie, denk ik, pas echt goed vieren. als je je realiseert wat er allemaal ontbreekt. als die, die, die, die democratie er niet is. En in een dictatuur dus. En wat gaan jullie van doen, dan doen aankomende nacht? Nou, er zijn. Uh, we, hebben een, uh, we hebben vier of vijf programma's naast elkaar lopen. Eén programma is, zijn verhalen van mensen die ervaring hebben met dictaturen. Dat gaat over Jan Pronk in uh, Zuid-Soedan in Darfur. En het gaat, uh, Cox Habema komt vertellen over Oost-Berlijn, de ambassadeur die in Roemenië was en ten tijde van de val van Ceausescu. Maar ook een, uh, de, de film van Charlie Chaplin, uh, The Dictator. Maarten van Rossi komt vertellen over Hitler en Stalin. We hebben het over de psyche van de dictator. We hebben een workshop, hoe verdedig je een... Uh, ...dictator, wanneer die emmer voor het gerecht is, uh, gebracht. Nou ja, enzovoort. Zoveel om op te noemen. En hoe belangrijk is het dat wij ons bewust zijn van hoe het er in een dictatuur aan toe gaat? Nou, je realiseert je uh, bijvoorbeeld in de landen in Noord-Afrika... ...dat wanneer er een regime wordt uh, weggejaagd... ...hoe dat mensen uh, dol blij maakt, dan is de, de vrijheid aangebroken... Uh, maar tegelijk realiseer je dat het eigenlijk dan pas begint. Want er zijn geen uh, partijen, er is geen traditie van een onafhankelijke rechter, enzovoort, enzovoort. Dus uh, wij hebben het idee dat onze uh, democratie allemaal vanzelf spreekt. Dat is allemaal wel in orde. Uh, maar uh, als je je uh, realiseert hoe zo'n democratie uh, eigenlijk een, een, een complex geheel is van allerlei dingen die... Echt samen moeten gaan. Hè? Uh, de wet die bepalend is wat gebeurt, uh, of je nou uh, uh, overheidspersoon bent of, of, of burger, dan geldt die wet. Een onafhankelijke rechter die kan beslissen, vrije verkiezingen, uh, vrijheid van meningsuiting, een vrije pers, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, het is niet verkeerd om uh, daar goed eens bij stil te staan. We denken dat het allemaal vanzelf spreekt, maar ik denk dat dat niet zo is. Ja, wat voor spannende dingen gaan er nog meer gebeuren naast alle lezingen? Nou, we zullen ook uh, proberen in de, in de sfeer uh, wat uh, te laten voelen wat het betekent als je in de gaten gehouden wordt, als er ja, toch dingen gebeuren die je niet helemaal, helemaal snapt. Uh, we, we, we, nou ja, daar ga ik niet te veel over Worden vertellen. Worden mensen onder schot gehouden morgen <laughs> nou, Nee, Nee, zo dramatisch zal het niet zijn. Maar we zullen, uh, we hebben, dat is misschien ook wel aardig te vertellen, we hebben in uh, ons huis van uh, ProDemos, uh, zoals het gaat heet in Den Haag, ook een, een, uh, een winkeltje waar je standpunten kunt shoppen. Je gaat dan met een mandje door een supermarkt en dan op allerlei thema's ga je dan een standpunt kiezen dat het bij je past. En normaal gesproken komt het dan uit bij de kassa in een stemadvies. Dan zijn dit jouw partijen, wordt dan gezegd. Nou, op de nacht van de dictatuur gaat dat natuurlijk anders. Wat voor standpunt je ook hebt, nou, laat zich raden. Je krijgt natuurlijk het advies om te stemmen. Op de Partij van de Macht. Op de gaat ene dictator. De dictatuur. Precies. En, en morgen vieren jullie dus de Dag van de Democratie? Lekker tegenstrijdig, hè? Dan het de Vrijheid vieren? Ja, dat is, dat is natuurlijk het idee. Die, dat contrast is aardig. En, en misschien is het dan leuk om te vertellen: we hebben natuurlijk uh, debatten van jongeren en van uh, mensen uit, uit de rechtsstaat en de politiek. Maar de dag begint met uh, op de hoofdplaats. Veel mensen weten misschien wel dat daar een bank staat waar de letters van artikel 1 van de grondwet op staan. Maar ons viel op dat die een beetje dof zijn geworden. Dus die gaan we schoonmaken. En dat doet de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdy Verbeet, met een paar schoolklassen. Dus daar openen we de dag mee. Symbolisch dachten we. En daarmee zetten we een beetje de toon uh, dat we ja, een beetje zorgvuldiger met onze democratie moeten omgaan. Weer met een schone lei beginnen. En met uh, glinsterende letters van artikel 1 uh, beginnen. En jullie reiken ook de democratie ribbons uit. Wie, wie ja. zijn er genomineerd daarvoor? Uh, we hebben zo'n, zo'n uh, zo zo 17 uh, genomineerden. Uh, ja, heel uiteenlopende uh, genomineerden zijn dat. Vindt u een Bijvoorbeeld grijp? iemand, uh, uh, Mahmoud Salem, dat is een Egyptenaar, die een uh, De Sandmonkey Monkey werd hij genoemd. Uh, die heeft met zijn blog een belangrijke rol gespeeld uh, bij de ontwikkeling op het Tahirplein. Aankomende nacht is de nacht van de dictatuur in het Huis van de Democratie en Rechtsstaat in Den Haag. Kars Veling, directeur van het huis.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 Verder brengt HP deze week een interview met Jeroen Muller. Hij is directeur van zorgorganisatie Arkin en maakt zich zorgen. Nu hij van het kabinet 10 miljoen moet bezuinigen... gaat het volgens Muller ten koste van de kwaliteit die zijn bedrijf aanbiedt. Dit gaat mensenlevens kosten, valt in zijn weekblad te lezen. Hmm, de nieuwe revue dan. Dankzij de IB-groep heb ik het mooiste meisje uit Brazilië versierd... komt de nieuwe revue deze week. Het blad verdiepte zich voor een carrière-special in de wereld van de studieschuld.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 Op Radio 1. U luistert naar Nu al wakker, waarin we spreken vandaag met onze studiogasten Rob Sebes en Lennart Salemink. Zij schreven het boek Politiek voor in bed, op het toilet of in bad, waar ons politieke systeem chronologisch maar toch toegankelijk onder de loep wordt genomen. In de epilog is te lezen dat volgens jullie de zaken dat er genoeg mis is met het huidig systeem. Jullie, ik citeer even. Om de kiezer meer invloed en vrijheid te geven zal de overheid efficiënter moeten werken. De voorspelbaarheid van de overheid moet toenemen, schrijven jullie bijvoorbeeld. Maar hoe moet dat dan? Nou, door toch een aantal uh, maatregelen te nemen die, uh, die de besluitvorming in Nederland kunnen versnellen. We hebben gezien natuurlijk de laatste jaren tal van grote problemen. De financiële crisis wereldwijd, maar ook binnen Nederland een zware economische crisis. Uh, discussie over de pensioenen, hè, nu weer met, met de FNV uh, in, in onderlinge ruzie verzeld geraakt. Uh, nou, tal van grote thema's, uh, wegenbouw, huizenbouw enzovoort. Nou, dat gaat in Nederland eigenlijk allemaal heel erg traag. Te traag vinden wij. En wij vinden dat je eigenlijk uh, een doorbraak moet forceren om sneller te kunnen besluiten in Nederland. Dus met, met minder uh, partijen meer kunnen doen eigenlijk. Mm -hmm, ja, dat is precies wat in de volgende alinea dan besproken wordt. Want we hebben het echt in het epilo de epilog is heel kort eigenlijk. Het zijn uh, volgens mij drie pagina's. In mm. de volgende alinea staat dan alweer dat jullie pleiten voor een kiesdrempel van 10%. Waarom? Ja, we zien nu de laatste decennia dat, dat kleine partijen die voor een coalitievorming van de regering nodig zijn... Uh, eigenlijk... Overdreven belangrijk worden in zo'n zo regering. Dus een kleine partij zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie in de vorige regering, uh, ook eerder al D66 uh, in, in bijvoorbeeld Paars, die hebben eigenlijk te veel invloed naar verhouding op het regeringsbeleid. Waardoor ze dus allerlei wetgeving kunnen invoeren die of niet nodig is of die heel langzaam loopt. Uh, ze kunnen dingen ophouden. Wij pleiten dus voor om met minder partijen in de Tweede Kamer te gaan zitten, die dus uh, grote machtsblokken kunnen vormen. Waardoor ze dus ook veel meer aanhang hebben in de samenleving. En dan kunnen ze ook veel meer betekenen met het doorvoeren van grote politieke besluiten. En zou, dan, zou je dan ook huidige partijen die nu in het bestel zitten willen gebruiken? Of zou je totaal nieuwe willen? Nou, dat, dat, dat moet zich gaan bewijzen. Dus de, de partijen die nu in, in de Kamer zitten kunnen zich uh, gaan samenvoegen. Dus aan de linkerkant, in het midden, aan de rechterkant. Dat is gewoon een na natuurlijk proces. Uh, en dan moeten ze dus gewoon een, uh, bij de verkiezingen, bij, bij de eerstvolgende verkiezingen, moeten ze minimaal 10 van de stemmen halen in Nederland. Als je het ontbrekende in kamerzetels... kom je uit op minimaal 15 kamerzetels. En welke twee partijen zou je graag samen zien gaan? Nou, dat laten we graag over aan de partij <laughs> zelf. Maar je kunt je voorstellen <laughs> dat bijvoorbeeld... Uh, uh, GroenLinks en D66 uh, samen gaan... en zich aansluiten bij... de uh, Arbeid of uh, aan de rechterkant... tot VVD en, uh, en Wilders uh, gaan samenwerken. Mm -hmm, grote verandering. Uh, stappen weer een linea verder. Uh, dan pleiten jullie... Volgen voor het samengaan van de waterschappen en de provincie. Eigenlijk zou de waterschap moeten uh, verdwijnen volgens jullie en dan zouden alleen nog maar provincies uh, over moeten blijven. Vind ik, vind ik vrij ambitieus. Dat is ook ambitieus, alleen het idee is zeg maar, dat je met minder bestuurslagen ook minder bestuurlijke drukte hebt, zoals dat ineet. Uh, het is wel een vrij ingewikkelde discussie. Het is natuurlijk al heel mm. lang discussie over een randstadprovincie of over de hervorming van provincies. Dat loopt eigenlijk echt al. Na 40 jaar. Vier provincies, zeggen jullie. Ja, we, ja, dat is inderdaad een voorstel wat wij dan doen: dat je eigenlijk gewoon in vier landsdelen moet: Noord-Zuid, eh, Randstad en Oost. En dan zou je eigenlijk uh, daarmee ook die wat extra taken kunnen geven. En een belangrijk voordeel van dergelijke uh, hervorming is dat je zogeheten democratische legitimiteit krijgt. Uh, dat is dan dat je je politici ook kent. Dus uh, we kennen allemaal uh, Mark Rutte, de premier. Uh, maar wie de commissaris van de koningin is in de eigen provincie... dat weten ze wel waarschijnlijk in Limburg en in Friesland. Maar de buiten is dat in ieder geval een stuk minder bekend. En door de provincies groter te maken, wordt die herkenbaarheid groter, zeg je? Ja, en ook door de taken heel duidelijk toe te spitsen... op dat je daar als provincie dan ook duidelijk uh, iets uh, over mag uh, zeggen. Dus dat je ook echt bevoegdheden hebt om zelfstandig iets te doen. Uh, als er dan maar vier commissarissen van de koningin zijn, dus zeg maar het hoofd van de provincie. Dan is de kans een stuk groter dat die bekend zijn bij de kiezer. En dat je dus ook wat je dan moet doen bij verkiezingen, verantwoording moet afleggen over het beleid dat je hebt gevoerd. Maar in. welke termijn moet deze verandering volgens jullie dan plaatsvinden? Morgen. Dit soort nee, dingen duren heel lang. We, we hebben natuurlijk daarom ook vanmiddag uh, die presentatie aan uh, Alexander Pechtelt, natuurlijk, uh, van d 66 uh, De partij van de Oorsprong, van de, de, de vernieuwing in de politiek. We vinden het wel een uitdaging om te kijken hoe hij tegenaan kijkt, Pechtold. Want ja, we horen niet zoveel meer bij hun uh, laatste tijd... over bestuurlijke en politieke vernieuwing. Dus dat is een beetje daar weggevallen. Dus daarom hebben jullie hem gevraagd. Dat is inderdaad ook een vraag of dat toeval was. Nou, lijkt me niet. Jullie kunnen hem in ieder geval dat boek aan het hart drukken... en hopen natuurlijk dat hij dat leest, inclusief de epiloog. Hij heeft het al gelezen. Dus, uh... Hij heeft het al ja, gelezen. Ja, zeker. En wat uh, was zijn mening daarover? Nou, die horen we vanmiddag heel graag. Dus het wordt, wordt wel spannend inderdaad. Meteen een debat eroverheen. Absoluut, ja, ja. Want er staat ook boven, die epiloog... dat jullie hiermee graag een advies willen uitbrengen... naar de huidige generatie politici. Ja. Gaan ze dat advies ter harte nemen, Lennart? Daar gaan we wel vanuit. Het is uh, zo goed geschreven. Nee, ik weet het niet. Kijk, het, uh, we hebben het gewoon op die manier opgeschreven. Van hoe zou je tot een slagvaardig bestuur kunnen komen? Of hoe kun je sneller de besluitvorming eh, nemen? Uiteindelijk is het natuurlijk aan de politie zelf om daar een oordeel over te hebben. En ook aan kiezers zelf om daar een oordeel over te hebben. Um, dus of ze het gaan overnemen, dat is heel moeilijk te zeggen. Nou, hopelijk voor jullie neemt Alexander Pechtelt tot jullie advies in ieder geval uh, ten uit. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Hoe lang hebben jullie om te discussiëren vanmiddag? Ongeveer een half uurtje. Oh, een half uurtje zijn jullie er wel uit, toch? Alles moet, uh, moet Precies. inmiddels toegankelijk in en kort kunnen. kunnen ja. Ja. Ja, we wensen jullie in ieder geval veel succes vanmiddag... Hartelijk bij de, de presentatie van jullie boek Politiek voor in bed, op het toilet of in bad. Ja, en doe Alexander van ons de groet. Zeker, Zeker doen. Dankjewel ja. voor die komst naar de studio Rob Zebes en Lennart Salemink. De langlopende discussie over megastallen duurt voort. Boeren en lokale politici zouden elkaar te vriend houden... om zo de komst van meer megastallen mogelijk te maken. De Partij voor de Dieren is het beu. De partij wil opheldering en heeft voor vandaag een spoeddebat aangevraagd. Aan de telefoonfractieleider Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Goedemorgen, mevrouw Thieme. Goedemorgen. Wat gaat u vandaag bespreken in het spoeddebat? Uh, we gaan vandaag bespreken dat er steeds meer uh, geluiden zijn... ook vanuit uh, burgers, dat... Uh... Ja, boeren en, en lokale politici eh, toch wel uh, samen, uh, samen optrekken om maar die grote meegestallen, dan hebben we het over uh, meegestallen van 1 miljoen kippen of 35.000 varkens, zoals uh, in de Horst aan de Maas binnenkort uh, ook wordt besproken, om dat mogelijk te maken. En um, wat je gewoon ziet, eigenlijk in bredere zin is dat uh, decentrale overheden maar ook wel de gewone rijksoverheid alles in het werk stellen om die meegestallen mogelijk te maken. De regelgeving wordt uh, versoepeld, ondanks dat uh, de rechter ze dan tegenhoudt. Uh, uh, en dat maakt het een, een, een, een, een, een probleem die veel breder is dan alleen maar over dierenwelzijn. Het gaat veel meer over um, in hoeverre de overheid wel zijn eigen regels naleeft en maar blijft gedogen, zo'n grote meegestallen en daarnaast ook nog eens niet naar burgers luistert, als ze last hebben van, uh, van die grote veefabrieken. fabrieken dus u insinueert eigenlijk dat er onder één petje wordt gespeeld? Nou ja, Uit een uitzending van Zemba blijkt al dat, uh, dat heel veel burgers het gevoel hebben... dat er sprake is van vriendjespolitiek. Maar ook vorige week is duidelijk geworden uit, door de Raad van State... dat bijvoorbeeld uh, het afschaffen van uh, vergunningsplicht... voor het uitbreiden van een veehouderij bij een natuurgebied... dat dat al illegaal is en dat dat echt niet, uh, dat dat echt niet kan. Terwijl de overheid dus juist dat uh, wilde afschaffen... om zo die meegestallen mogelijk te maken. En ook uh, werd bekend bijvoorbeeld dat uh, uh, in... Uh, de gemeente Kagen, even kijken hoe je dat ook weer die gemeenten zijn allemaal samengevoegd. Dus we hebben elke keer weer een andere naam. Kagen en Brazem. daar is bijvoorbeeld een wethouder die zegt, ja, die stanknormen die landelijk zijn vastgesteld, die gaan we hier niet in de, in de gemeente toepassen, want wij zijn hier een agrarische gemeente. Dus wij gaan die stanknormen omlaag brengen, zodat grote melkveehouders gewoon kunnen uitbreiden. Ja, en dat gaat natuurlijk ten nadele van de leefomgeving van, van mensen die daar heerlijk wonen. Maar welke maatregelen wil u voorstellen vanmiddag? Nou, wat wij willen is dat uh, er een onderzoek komt naar, de naleven, naar het nalevingsgedrag... maar ook naar het handhavingsgedrag van decentrale overheden, van gemeenten en provincies. Hoe zit het nou? Is er inderdaad sprake van vriendjespolitiek? Zoals laatst ook nog eens uh, bleek uit een geheime politieonderzoek... dat er wel erg veel sprake is van... ...ambtenaren die uh, rechtstreeks banden hebben met, met de veesector. En uh, we willen weten in hoeverre er wel echt uh, adequaat wordt, uh, wordt gehandhaafd... ...omdat er op dit moment heel veel illegale veehouderijen zijn... ...waar mensen uh, ja, last van hebben qua volksgezondheid... ...maar ook qua stank en, uh, en, en geuroverlast. Die vriendjespolitiek, hè? heeft u dat zwart op wit? Nou ja, het alleen al uh, in, het, in de sembla-uitzending werd al duidelijk gemaakt dat bijvoorbeeld één ambtenaar die uh, verantwoordelijk was voor de vergunningverlening voor melkveehouders ook een adviesbureau had voor de melkveehouders zelf. Mm -hmm. En um, nou, dat is uh, dat is wat een dubbele pet natuurlijk. Ja. En ook in de sembla-uitzending kwam naar voren dat ook heel veel uh, ambtenaren bijvoorbeeld ook uh, de broer of de neef waren van een uh, van een hele grote veehouder. En is er geld is er geld bij betrokken? Ja, kijk, het gaat hier natuurlijk altijd om geld. Het gaat hier om uh, grote uh, bedrijven die uh, veel uh, geld willen verdienen over de ruggen van, uh, van, de, van de burgers in de omgeving. En de gemeenten die daar hun oren naar laten hangen. En burgers krijgen steeds minder inspraak. En uh, verenigen zich daarom ook in allerlei stichtingen om te proberen toch nog te kunnen protesteren. Ja, natuurlijk. En... Maar op het moment dat we over geld spreken, dan spreken we ook over de dunne lijn eigenlijk tussen vriendjespolitiek en corruptie. Ja, nou ja, in het KL, KLPD-rapport van 2005, uh, dat geheim is en wat, wat openbaar gemaakt is in die, uh, een, paar maanden, een paar jaar geleden, wordt ook gezegd dat er sprake is van corrumperende handelingen. En dat vind ik nogal uh, ernstige uh, aantijgingen. Uh, de politie heeft daar dus al op gewezen, maar de overheid doet daar eigenlijk helemaal niks mee. En ik vind dat daar uh, na de onderzoek naar moet wordt... En u gaat ook geen navraag doen naar het woord corruptie eigenlijk? Ja, nou, dat moet natuurlijk in, in het, in het, in het onderzoek naar boven komen. En de aandacht voor de megastallen discussie richt zich vooral op de provincie Brabant. Waarom juist die provincie? Nou ja, kijk, het is vooral Brabant, maar ook Noord-Limburg, omdat daar eigenlijk de grens al zijn bereikt van wat nog mogelijk is. Daar is al sprake van het overtreden van allerlei uh, milieunormen. Als het gaat om de hoeveelheid fijnstof in de lucht, waar mensen kanker van kunnen krijgen, hoeveelheid uh, mestoverschotten, ammoniak. Uh, en met name dus in die provincies waar er eigenlijk niet meer uitgebreid kan worden... zie je dan ook dat uh, gemeenten en provincies proberen om dan toch via alle het voor elkaar te krijgen... dat die megastallen met die 35.000 of 10.000 uh, varkens en kippen en koeien... om dat toch mogelijk te maken. Vanmiddag voert u uh, Marianne Tiemet het spoeddebat over de megastallen. Mevrouw Tiemet, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan. En dan gaan wij bij Nu Al Wakker nu nog naar de Beep Beep Song van Simone White.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 Time is all Van Simone White. Het is een halve minuut voor zes. En dat betekent dat nu al wakker op Radio 1 er voor deze week voor op zit. Vanaf volgende week zijn we er weer vanaf twee uur op de dinsdagavond. Hey, ik schakel altijd weg op dit tijdstip. Wat komt er hierna? Hierna komt het Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En vanaf volgende week zijn we er weer om twee uur. Goedenacht. Blijf luisteren. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.